FM met het nieuws van 1979. Half januari vlucht de Sja van Iran met zijn familie het land uit. Iran wordt een islamitische republiek onder leiding van Ayatollah Khomeini. In februari slaat de winter nog een keer hard toe. Een sneeuwstorm legt in Noordoost-Nederland het leven lam. Het leger moet boerderijen en woningen ontzetten. De Voyager 1 bereikt Jupiter... Jan Raas wint de Nederlandse voorjaarsklassieker de Amstel Gold Race. In mei winnen de Britse conservatieven de verkiezingen. Thatcher wordt de eerste vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk. Sony lanceert de Walkman. Op 26 augustus wordt Jan Raas in Valkenburg wereldkampioen wielrennen op de weg. Begin november... Versterken. Het wordt in stilte voorbereid, maar de telegraaf krijgt er lucht van... en gooit het nieuws op straat. De draaier trekt zich terug. In de zomer staat Uniek tijdelijk stil... vanwege een uitocht van medewerkers naar zee. Uniek medewerkers vinden we terug op de zendschepen Miamigo en MV Magdalena. In oktober is er een herstart met tevoren opgenomen programma's. Dit was 1979. Daar zijn ze weer. De makers van toen met de muziek van toen. Radio Uniek FM. Terug voor heel, heel, hey, hey leven. Hello, Lekker. Dat de eerste die wij mogen draaien hier. Ik word er gewoon emotioneel van dat na zoveel jaar radio, uniek, FM... het gelukt is om weer aansluiting te vinden op het internet. En ik heb een applausje echt voor alle mannen die zich hebben ingezet... Om ons weer on live te krijgen. Nothing is going to stop us now. Dat zong Diane Russell in 1966. En het volgende nummer wordt aangekondigd door mijn one and only Menno Dekker. Menno Dekker! Ik binnenstappen, dus ik heb geen idee wat er klaar staat. Nou, kijk, er staat hier op dit lijstje de. Three Degrees? Ja, Dijk. Die ken ik nog wel. Ja. ja. Nou, laten we die maar eens laten horen dan. MUZIEK elke morgen, morgen, elke middag, elke avond, avond nacht, nacht. dat ho ik ho Dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zondag. Ja. Ik kan niet, ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet. Ik kan, het niet. Ik kan het niet, alleen. Naar de ramen, Koude duren. koude koude muren, het fles. Flessen op de gang van het zand, waturen, waturen, Wat weinig zon, weinig zon en veel behang. Zeven muziek zo op deze middag. En inderdaad, wij kunnen het niet alleen. Het is dat jullie daar zitten en ik hier ben. Maar ik heb de jongens het zweet uit hun oren zien druipen... om te zorgen dat alles weer online kwam. En dat is heel knap. En ik heb een beetje moeite met mezelf te horen. Maar dat zal waarschijnlijk aan mijn eigen oren liggen... zoals ik uit ervaring weet. Dit uurtje hebben we een special... Want wij denken terug aan Arie Berkhout met zijn Kletsmeijershow. Dat was wel een van de hoogtepunten die we hadden. En we hebben wat fragmenten voor je uitgezocht. Zometeen gaat het over doorzichtig glas. En ik kan je aanraden om daar goed naar te luisteren. Maar eerst gaan we naar de Three Degrees uit 1979 met Dirty Old Man. <tied> Dames en luisteraars, een zeer avond. Dit is Fred Stemmer voor Radio Uniek. Zoals u weet hebben wij iedere week in Den Klets Meijershow een speciaal onderwerp. Veelal bijzondere Nederlanders, sterke verhalen of vreemde uitvindingen. Vanavond zit ik in een klein plaatsje in de Achterhoek bij de familie van Bakel... wiens naam niet genoemd wenst te worden en dat zullen we dan ook beslist niet doen. Zweeds siliconenglas. En dat wil zeggen, het breekt niet, maar je kunt er wel doorheen lopen. Je hoort het ook niet en stuk gaat het nooit. Voor een demonstratie gaan we met de microfoon... even naar een de demonstratieruimte in dit huis... die voor proefnemingen met dit glas speciaal geluidsdicht is gemaakt. Zo, in het geluidsdichte kamertje. En hier vlak voor mij staan twee dezelfde deuren. Eén van echt glas en de ander is van twee van siliconeglas. Ik zal het even demonstreren... door het tegenaan te tikken. Hier hoort u dus het echte glas. En hier hoort u het siliconeglas. Niets. Helemaal niets hoort u. Ik uh, zal nu ook nog eventjes... het geluidsdichtheid van deze kamer meten. Ik heb hier een kippenveer. En als ik die laat vallen kunt u dat horen neerkomen. Daar gaat-ie. is wel erg lang. Ja, hij ligt op de grond. Goed, zo geluid dicht is het dus hier. Zo eenvoudig is dat allemaal met dit soort glas. Een gigantische uitvinding zou je kunnen stellen. Wel nu, ik ga het kamertje even verlaten... om afscheid van u te nemen. Welke deur moet ik ook weer nemen? Dat is moeilijk, want ze zijn alle twee hetzelfde. Is het nou de linkerdeur? Of is het nou de rechterdeur? Nou, ik neem deze. <totstuk> Socialito's Summer Nights. al was dat. Het is trouwens hier een uh, prachtige dag... in de haven van Amsterdam. Ja, met een lekker broodje. We hebben een prachtige weer erbij. Ja. En een en, mooi uitzicht. En, en een heel lekker broodje. Ja, eet u smakelijk, uh, meneer Van Waveren. Dank u wel, meneer ja. uh, Dekker. <laughs> en trouwens, um, onze meneer Vermeer... die zit hier achter de knopjes... want zonder hem hadden wij hier nu shakend gestaan... want alles werkt natuurlijk anders... Dan anders. Dan anders. Ja, oké. Okay. Hebben we nog wat klaarstaan? Iets wat muziek betreft. Dit bijvoorbeeld. Oh, dat is leuks hè. Ah, oh. Leur dame, son bâton. met epilepsie kan zomaar midden in de nacht een heftige aanval krijgen. Terwijl jij slaapt, of juist niet kan slapen omdat je bezorgd bent. Voor deze ouders is er de speciaal ontwikkelde Nightwatch armband. Op het moment dat er wel een indicatie is voor ernstige epilepsie... nachtelijke tonisch-klonische aanvallen... en je weet dat dat het beste detectiemiddel is... zou ik heel graag willen dat dat naast mijn andere behandeling... ook gebruikt kan worden.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 such mistakes they're much too eager to give their love away En dat is inderdaad als jij zo vriendelijk bent om mee te doen bij onze actie. Dit keer voor epilepsie.nl. Ga naar epilepsie.nl slash, dat is dat schuine streepje. En dan uniek FM, wat anders. Ik zie tegenover mij allerlei bekende gezichten. En heel veel van hen zijn naar zee gegaan. Nadat het illegale periode van uniek een beetje voorbij was. En daarvoor al. En daar werd getenderd. Ja. Wat is tenderen? Want heel veel mensen weten dat niet. Bevoorraden. Ja. Is dat alles? Ja, dat is alles. Oké. Okay. Nou, wat ik begrepen heb, hebben ze honger geleden op die schepen. Ja. Omdat er niet getenderd kon worden. Ja. En, dan kon, en dan kon er ook geen ander personeel aan boord worden gezet. Dus dan natuurlijk. moesten ze nog extra programma's maken? Ja. ja. Oké, okay. zo, ja. ge zo gebeurde dat. Ja. Okay. Gaan we iets doen met muziek? Uh, zullen we dat doen? Nou ja, het is jouw keus. Nou... Uh, wat had ik klaarstaan? eens even kijken. Hoe? Ik weet het niet meer. Weet het niet meer. in Nederland. Nou, we we op hebben op in ieder geval paasbrood. Paasbrood. Toepasselijk. kan het niet. Ja. Ja. Nou, we ik, ik heb trouwens het paaskleurtje aangetrokken. Zie je dat? Oké. Okay, we hebben het ja. paasbrood. Dat is allemaal van de show. Daarna een nummer als een hommage aan onze Adrie Berghout. Ik zou zeggen, meneer Vermeer... eens in Nederland, dit is de stem van het Rem-eiland... die bereikt vanaf de vrije Noordzee. Uniek, uniek muziek. Door Top Top Former Production duidelijk een zogenoemde amandelspijs start deze waardige opening van de Klets Show op paasdag nummer 1. Goed gevuld door de veelste hardgekookte eieren en het ontdooide kerstbrood uit de diepvries, wat wij nu als paasbrood verorberen, geeft ons een licht zuur gevoel in de maagstreek. Maar gelukkig zijn er van die handige tabletjes voor uitgevonden, die dat zuur dan weer neutraliseren tot een ander soort vocht, wat ons lichaam dan via de natuurlijke weg verlaat. Tenminste, dat hopen we dan maar weer. Een volle studio momenteel, want haast alle uniek medewerkers zijn even langsgekomen op onze paasrecesreceptie, omdat er weer gratis voedsel wordt verstrekt. Eerste paasdag bij de Kretsmeijershow, met als grote een gesprekje met Rob Elson, die ons gaat vertellen over de verkiezing van de baby van het jaar. Ook Jan Nieuws verdriet kunt u verwachten met zijn Amsterdamse column. En Peter Hekkema lang zeer dun en beslist niet lekker, behandeld weer het internationale sportgebeuren. Zo bent ook u vanavond tussen 6 en 7 uur het haasje tussen de eitjes. MUZIEK! Speciaal bedoeld voor de gigantisch goede dame bij ons in de keuken. Want we staan hier op het rem-eiland en we zijn hier op een verdieping. En hieronder is de keuken. En in de keuken staat Tania. En eerlijk is eerlijk, de liefde van de man gaat door de maag. Zo is dat. Tenminste, ik heb lekker gegeten. <lacht> Wat ja, jij nou? Ja, we hebben het net uh, op ons gemakje verorberd. Allemaal. Ja, ja. Uh, prachtig weer trouwens hier. Huh? Ja. Als je naar buiten kijkt, het is... Net zomer buiten. Ja, het is ongelooflijk. Je ziet al de bootjes plasen. varen. De mensen kijken hier allemaal met een glimlach naar je. En het zonnetje schijnt. Wat willen wij eigenlijk nog meer? Behalve dat we je meenemen naar het verleden. We gaan even wat boodschappen doen. FAMO Rijschool. Rijschool. Rijschool Schellingwoude denkt heel anders over rijles. Niks geen zenuwen, weg met die verkeersangst. Ontspannen en doelgericht uw rijbewijs halen. Praktijk en theorie met moderne lesmethoden. FAMO Rijschool Schellingwoude. Meewelaan 297 in Amsterdam-Noord. Telefoon 020 369641. FAMO Rijschool. Ook voor het vernieuwen van rijbewijzen. Schellingwoude. Wie prijs stelt op kwaliteit tegen een redelijke prijs, koopt bij... ...Sneders Vleespaleis. Bekend om zijn botermalse kogelbiefstuk. Sneders Vleespaleis. Elke dinsdag biefstukdag. Eenmaal gegeten, nooit meer vergeten. Sneders Vleespaleis. Zelfs uw kassenbonnen hebben waarde. Voor 200 gulden aan kassenbonnen krijgt u 5 gulden aan vlees of vleeswaren gratis. Sneders Vleespaleis. Dus doe als de wijzen en koop in Snijders Vleespaleizen. In Oost Sumatra staat 34 en Hogeweg 1. En in Noord Sperwerland. Sneders vleespaleis. Attentie, opname. Belfruit speelautomaten. Stop, stop. Sorry hoor, maar uh, dat moet zijn Holland Fruit speelautomaten. Oh, sorry ja, ik zie het. Neem me niet kwalijk. Oké, okay, uh, gaan we nog een keertje. Holland Fruit speelautomaten. Automatisch de beste. Schakelstraat 14 in Amsterdam. Telefoon 880011. Fruitautomaten, videospelletjes, flippers. Holland Fruit speelautomaten. Schakelstraat 14 Amsterdam. Telefoon 880011. Amsterdam Van Michael Jackson. We zijn live vanuit Amsterdam en met een schorre stem doet Menno Dugger zijn best om toch wat te praten. Nou, wat dat daaruit. betreft doe je het helemaal niet slecht. En het leuke is dat het overal is te horen. heel Nederland lacht, noemen we dat, dankzij Dance Radio Amsterdam of Amsterdam. Wat zeggen Amsterdam, we dan? Dance, Amsterdam. Dance, nee, nou ja, goed, whatever. Uh, radio Muziekstad. De Radio Centraal in Den Haag. De AM 900 Tutubiet. En, of course, onze zuiderburen uit Kortrijk. De KL85, want tenslotte is dat hun postcode. Ja. Ik zou zeggen, laten wij Nederlandstalig draaien. Ik heb voor jullie in een geel schilletje een banaantje. Waarom?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 Recht is recht en krom is krom. Dat weet ik zelf ook wel, want daar gaat het juist om. Brrr, zijn de bananen krom? Waarom zijn de bananen krom? Wrom? zijn de bna, zijn de bana, zijn de bana. Waarom zijn de bananen krom? Waarom is een banaan niet rechter? Waarom zijn de bananen krom?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 Waarom zijn de bananen krom? Bram! Zijn die bnaar, zijn die bnaar, zijn die Waarom zijn de bananen krom? Als die recht was, kwam er een probleem van. Waarom zijn de bananen krom? Om, omdat die dan zo moeilijk in zijn schil kan. Daarom zijn de bananen krom. Daarom. Zijn de bananenkrom? Zijn de bna, Zijn de bna, Zijn de bna, Zijn de bna, zijn de, da zijn de kroom. Dit is de Show. Radio Unique. Le Clet Meilleur Show. La plus belle radio d'Amsterdam Het huisvrouwenleven rond de e was een waar slootjes bestaan. Geen stromend water, een wasdag die inderdaad een volle dag duurde. Geen stofzuiger, maar een matte klopper. Geen glibberige toetjes, borden vol kleurstoffen. Maar van die mooie puddingvormtjes waar je zelf het kustartpuddingje uit toverde. Maar toen deden spijkerbroek zijn intreden. Vrouwen die zelfstandiger werden en ook geen rokken meer wilden dragen... beschouwden de blue jeans als een prachtig alternatief. Echter, hoe het komt weet niemand, maar de verkoop van spijkerbroeken loopt veel snel terug. Juist de vrouwen die de jeans zo populair hebben gemaakt, lijken er nu toch op uitgekeken. De textielhandel heeft al van alles geprobeerd, zelfs om de broeken zo snel mogelijk te laten slijten. Echter, niets mocht baten en zelfs zit er klad in het geven van steekpenningen door de leveranciers. De blue jeans is op zijn retour. En modebewust als ze zijn, zien we nu een duidelijk onderscheid... tussen de vrouwelijke en het mannelijke type pantalon. Voor de dames wordt het weer helemaal in de katoenen safari look. En de heren, ach, uh, smalle heupjes en nog smallere pijpjes. Met daaronder nog net zichtbaar kleine puntige schoentjes. Zo ben je modebewust bezig om op eieren te gaan lopen. Maar het is tenslotte eerste paasdag. zelf denken, als je zo vaak gezegd hebt dat het voorbij is, dat je dan wel weet dat het voorbij is. En dat weten wij ook. Morgen zijn we er weer van 12 tot 1, tenminste als de internetgoden ons goed gezind zijn. Straks na het uh, prikkeltje van het uh, nieuws van twee uur, het oude nieuws trouwens, uh, komt uh, schitterend voorbij de enige mol bij Radio Uniek FM Radio. Dat is natuurlijk Ruud Hendricks. In goed gezelschap van Ton Lathauwers. En volgens mij zie ik ook Erik. Dus het zou best kunnen zijn... dat het weer een heel bijzonder programma gaat worden straks. Ik wil uh, bij deze meneer Johannes uh, even ontzettend bedanken... voor zijn technische ondersteuning. En alle heren die zich vandaag enorm hebben uitgesloofd. En natuurlijk niet te vergeten... mijn one and only Menno Dekker, de Rode Stekker. Yes. yes. MUZIEK For the shape you're in And I'm in shape For Bernadine Oh, Bernadine Oh, oh, oh, Bernadine When you wander into my dreams at night Your remarkable form is a beauty light I go, go, go Separate parts are not unknown But the way you assemble those All your own, all yours And mine, dear Bernadine those and mine, dear Bernadine Oh Off into outer space at oh, oh, oh, oh, Bernadine. Bernadine, oh, Bernadine. Come away with me now in my rocket propel machine. We'll come home by the way of a driving spa just a little this side of Shangri La, and there I'll stay with Bernadine. Man, I'll stay There I'll stay with you.